De vervroegde verkiezingen volgen na het ontslag eind april van de regering Le Terme. Om acht uur gaan de stemlokalen open en worden 150 nieuwe Kamerleden en 40 nieuwe senatoren gekozen. Volgens Peilingen wordt de Vlaamse nationalistische N-VA de grote winnaar in Vlaanderen. Lijsttrekker De Wever wil dat Vlaanderen uiteindelijk een zelfstandige republiek wordt. In Wallonië stevent de socialistische partij van Elio Di Rupo af op de overwinning... De partij zou dit keer wel eens de grootste van het land kunnen worden, zodat Di Rupo kans maakt om premier te worden. Het zou de eerste Franstalige premier zijn in bijna 40 jaar. België kent een opkomstplicht, al worden kiezers die niet komen nauwelijks meer vervolgd. De Nederlandse volleyballers hebben voor een stunt gezorgd. Het team verraste in de World League titelverdediger Brazilië. In Brazilië won Oranje met 3-0 van de regerend wereldkampioen. Het was voor Nederland de derde zege op rij. Vorig weekend werd Zuid-Korea twee keer verslagen. Oranje gaat na drie wedstrijden met negen punten aan kop. Komende dag spelen Brazilië en Nederland opnieuw tegen elkaar. Dan het weer, eerst helder, later in de nacht meer bewolking en minima van 7 graden. Komende dag overwegend bewolkt en gemiddeld 19 graden. Dit was het Zandvoort, Zandvoort heeft het, het al 20 jaar en jij beleeft het.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 So I hardly pause, I just cross seas with these gnarly broads, cause it hurts me just to see what I finally lost. So I guess I'm just a fiend, consumed by the scene, the stage and the screams where it's just me and King. Stop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 Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Yeah, right here, right here where I'm gonna stay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 een meisje. En het is al lieve schat. En als ik aan haar denk, dan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 the boys and the girls, someone call the doctor cause I lost my mind, cause I'm doing Cause when you shine you